Dat. Uh, geen SD in ieder geval. Nee, het is Gert. Nou, ga gewoon naar beneden voor die die weerbelt. Dan ga ik vast naar de woonkamer. Ja, goed. Kom, gauw binnen, keren. Nee, je bent niet alleen met je? nee. Dit is Roosje. Maar we noemen dat Tilly. Ze ziet er niet erg joods uit, hè? Nee, ik zeg dat wel. Ondanks het donkere haar. Lief gezichtje, hè? Met dat kleine rechte neusje. En die vlechtjes. Ja. Ze ziet op bleekjes maar lief Nou, kom verder. Ah, die Gert. Zo. En wie hebben we daar? Kijk. Het zit zo... Het niet zo hard... We zijn hier niet alleen. We hebben nog meer kinderen en onderdakers in huis, dat weet je toch? Neem me niet kwalijk, dat is waar ook. Ik ben getipt dat ik vanavond huiszoeking krijg. Daarom zijn we zo voorzichtig, hè, Tilly? Mhm. Mm toch is kennelijk op de een of andere manier wat uitgelekt. Ondanks het feit dat Ineke ergens anders de boodschappen doet. Hoe dan ook. Vanavond moet het huis schoon zijn. De Meijers heb ik gisteravond al weggebracht. En nou, Tilly nog. Mm -hmm. Daarom ben je. Ja, het is maar voor een paar nachten. Desnoods één. Ik moet een paar dagen hebben om een definitief adres voor haar te vinden. Bij ons is het voorlopig niet veilig meer. Nou, en toen dacht ik aan jullie. Ze zou hier een paar nachten op de bank kunnen slapen. Nee, dat kan niet. De mensen die hier al zijn, zijn net aan elkaar gewend. En nu opeens een meisje erbij. Hoe oud ben je, Tilly? Dertien, mevrouw. Oh, nou, dan heb je goddank geen persoonsbewijs nodig. Maar toch. Gert, het hoofd jodenzaken van de provincie woont naast ons. En de mensen die hier zijn, lopen al zo'n groot risico. Maar niemand zoekt toch een stroop naast een de boswachter. Stil toch. De kinderen. Je kunt toch wel een paar dagen logeetje hebben. Zeg maar, uit, uit Utrecht of zo, dat is minder verdacht dan uit Amsterdam. Ik doe het niet. Tilly, liefje, je begrijpt me toch, hè? Weet je... Ik, ik zou je dolgraag nemen, hoor. Echt waar. Maar als onze Liesje gaat praten, dan brengt ze ons allemaal in gevaar. En jou ook. Nou, ga nu maar weg voordat de kinderen wakker worden. Antoinette. Ik kan vandaag onmogelijk met Tilly op stap gaan. Ik moet thuis nog een heleboel opruimen voordat Tuig vanavond komt. Dan kunnen jullie niet beter onderduiken? Hè? Nee, dan zakt een heel stuk van onze organisatie in elkaar. Ik kan zo gauw al die verbindingen niet aan anderen overdoen. Ineke en ik moeten het huis met bezem markeren. Behoorde is alleen. En doet er verder niet toe. Maar ik weet niet wat ik met Tilly moet beginnen. Jullie zijn mijn laatste strohalm. Ik zal Tilly vandaag ergens zien om het te brengen. Ja, doe dat. Dank je. Ik vertrouw het je van harte toe. Tilly. Ja? Ga maar gerust met mijn vriend mee. Wij kennen elkaar al van school. Hij is heel voorzichtig. En hij kent als apotheker een heleboel mensen. Het moet gebeuren. Dus zal het gebeuren. Theo, hm? je moet met Tilly weg zijn voor Nettie en Liesje beneden komen. Hm. Hoe laat is het? Het is half acht. Het is nog niet helemaal licht, dus nog maar even verduisteren. Waar blijf ik zo lang met Tilly? Op dit uur kan ik nog bij geen mens aankomen. Ja, voor twaalf uur kun je zeker nergens terecht. En dan gaan er wat mensen naar de kerk op zondag. Hoe is het weer? Bedonderd. Harde zuidwestenwind. Toen we hier aankwamen begon het net te regenen. Jullie gaan via die fietsenschuur naar de garage en maak daar dan de fietsen in orde. Wie is in orde? Goed, met Tilly achterop zou ik mijn achterband maar even oppompen. In ieder geval zullen jullie tot half twaalf in de garage moeten blijven. Het is al koud. Maar ik zie ook zo gewoon geen andere oplossing. Jij? Nou, het heeft het voordeel dat als we weggaan niet door die vraaien kunnen worden gezien. Hm. Snijden bedoel je? Precies. Als je maar toch moet wachten, kun je meteen een goed verhaal verzinnen voor het geval dat jullie worden aangehouden. Je kunt maar nooit weten. Kom, jullie moeten gaan. Theo, in godsnaam. Je zou oom Theo tegen me zeggen. Ja, oom Theo. Je moet zeggen ja, oom. Dat is gewoon, een snap je? Ja, oom. We gaan nu naar heel rijke mensen... in een groot buiten. De eigenaar heet Van Derenberg... en hij houdt van ja. Oh. Zo... We zijn er. Om, wat moet ik zeggen? Niets. Laat alles maar met mij over. Hé, hey, Koenders. Jij zo vroeg op wat? Kom binnen. Kom binnen. Ook wel. Zo, zo. Ik wist niet dat jullie al zo'n grote dochter hadden. Hoe heet jij meisje? Tilly, meneer. Tilly is mijn dochter niet van Derenberg. Het is een logeetje. Zo, zo, zo. Wel, euh, trek jullie natte jas er maar even uit, hè? Ja. Nou, pak het aan, meneer. Ja. Alsjeblieft, Zo. Nou, kom binnen in de warme kamer. Zo, hij gaat. houden. Ga zitten, ga zitten. Zo. Zo, zo, zo. Timmy. En waar kom jij vandaan? Uit Utrecht, meneer. Zo, zo, uit Utrecht. We hebben voor onze apotheker met zijn oudste. Dag, Koenders. Dag, mevrouw van Tilly, hier is niet Koenders dochter. Eh, Tilly, geef mevrouw zijn hand. Dag, mevrouw. Dag, kind. Ga weer zitten. Hm? Zo, nee Koenders. Wat kunnen wij voor u doen? Tilly is een Joods meisje. We moeten haar voor twee nachten onderbrengen... of de maar voor één nacht. Dan wordt ze weer opgehaald. Zo, zo. Ja. En... ...jouw gezindheid kennende en bedenkende dat jullie zo'n groot huis hebben, dacht ik. Ja, ik, zo, eh, ik, eh, ja, ik voel me wel wat overvallen, kerel. Waarom heb je dat meisje meteen meegebracht? Als je nou alleen was gekomen, hadden we er eerst even rustig over kunnen praten. Ik ja. kon haar niet thuis laten. Neemt u me niet kwalijk, meneer Koenders, maar waarom neemt u dat meisje niet zelf in huis... ...als het toch maar om één nachtje gaat? Naast ons woont een Duitse kolonel van de SD, Helmoet Schneider. Hij is provinciaal hoofd van de afdeling Jodenzaken van de Sicherheidsdienst. Zo, zo. Ja, een mijn buurman, lijkt mij. Hm? Ja, ik bedoel, uh, onder deze omstandigheden kan ik begrijpen dat je dat kind niet kunt hebben. Ja, je moet er kwijt. Hm? Ja, ja. Dat... ...zou je graag helpen, hoor. Heel graag, nietwaar, Ida? O, oh, jazeker. Wie zou een medemensenoot niet willen helpen? Uh, uh, nou, had jij het zo even... ...over ons grote huis. Maar dat grote huis maakt nou juist... ...dat we jouw grote zitje niet kunnen herbergen. Kijk, uh, Koenders... Uh, ...al hebben we door omstandigheden... kan we aan moeten doen... ...toch hebben we nog een hele stad personeel. Voor het huishouden, de keuken... ...de paarden, de tuin... Ja. Ja, je snapt zeker wel dat het bijzonder is kan zo zijn wanneer er iets zo gebeurt. Natuurlijk ja, begrijpt meneer Koenders dat natuurlijk. Het is jammer, ik had echt gehoopt dat... Ja, maar laat dan toch eens even hier Koenders voor zo'n korte tijd... ...zul je voor dat meisje toch wel ergens op bed kunnen vinden. Ja, Nou, waar. Nou, jasjes maar aan. hè. Mooi, nou. Kom op, kind. Succes. Zo, zo. Het is wel grappig dat het allemaal opklaart. Je begrijpt, deze geschiedenis moet natuurlijk niet over gesproken worden. Heren hoeven dat nooit tegen elkaar te zeggen. Verzegelde lippen, Koenters. Verzegelde lippen. Komt Danny. Ik neem weer achterop. Nog succes, hoor, verel. Een goeie. Ach, verbarst. Meneer. Oom. Oom. Ik ben blij dat ze me niet wilden hebben. Ze vielen me niet mee. Zal ik maar zeggen. Ik oh, vond het te griezelen. Was Paul? Ik had je er in geen geval gelaten, hoor. Daar gaan we nu naartoe. Naar onze groenteboer. Die woont aan de Dalweg. Is dat toch ver? Een nou, kwartiertje. Het zijn heel andere mensen, hoort Diddy. Veel eenvoudiger dan de van Derenbergs. Ze hebben een groentewinkel en ze wonen ernaast. Hmm. Die wel goed zo? Hij zit daar al. Hij is een klopper. Kijk hier even naar mijn neus. Oh. Kijk, je bent doornat. Je zat de sok in je schoenen. Nou, het gaat wel om. Flink, hoor. Maar het puntje van je neus is helemaal rood. Dus je hebt het koud gekregen achter op de fiets. de ook. Wie hm? is daar? Koenders. Kan ik u even spreken, meneer de Jong? Een ogenblikje, meneer. Even wat aantrekken. De man schiet op. Komt u binnen? Doe maar. Ja, meneer Koenders, u moet me maar niet kwalijk nemen, hoor. Maar elke dag om vijf uur op vanwege de veiling, dat valt niet mee, hè? En daarom doen Ko en ik iedere zondag even een tukkie. Vandaar zit u... Als ik dat geweten had, was ik later gekomen, neem ik niet kwalijk. Oh, nee, nee, nee, nee. Nee, uh, gaat u voorzitten. Kook komt eraan. Graag. En uh, u moet de sleurde haar, maar verexcuseren. Zo, daar zijn we haasten. Dag, meneer Koenders. Dag, kind. Dag, mevrouw. Dag, mevrouw. Uh, dat is Tilly. Wilt u een kopje graag? Heel ja, graag. Jij ook? Ja, graag. Met een zoetje. Ja, uit de eigen apotheek hoor. Nou, liever zonder. En jij kind? Ik ben ook liever zonder. Goed. En uh, Tilly, vertel eens, ben jij familie van meneer? Nou, het zit zo. Eigenlijk is er geen familie van me. Ze is Joods, ziet u. En ze moet voor één, hooguit twee nachtjes ergens ondergebracht worden. U weet toch dat ik naast die Duitse kolonel woon? Gevaarlijke mof. Hij heeft al heel wat Joden in het ongeluk gestort. Zo is het. En daarom kan ik haar zelf niet nemen. Onze kleine Lies is pas drieënhalf en bevriend met het debiele zoontje van die Schneider. Dat is die kolonel van de SD. Ik begrijp wel waar u heen wilt. Maar kijk, ziet u, om vier uur vanmiddag komt onze dochter met haar man en haar twee kindertjes. Die zijn zes en acht. De vader van onze schoonzoon is gestorven en wordt dinsdag in Vlachtwerde begraven. Zodoende blijven ze hier drie dagen logeren. Ziet u? Vlachtwerde, waar ligt het ook weer? In Groningen? Ach ja. Alsjeblieft. En nou stallen ze de kleinkinderen bij ons. Begrijpt u? Uh -huh. Twee meisjes. En dat is met de link. U moet het me maar niet kwalijk nemen. Ik woon wel niet naar zo'n boef. Maar praatjes gaan gauw genoeg rond. U weet best dat ik wel wat wil doen. Maar eh, en dit meisje en die twee anderen. Nou, die kleppen er natuurlijk flink op los. Neem dat maar van mij aan. Wanneer gaan uw kleinkinderen weer weg? Woensdag. Kleinkinderen zijn een dubbele vreugd, meneer Koenders. Je bent blij als ze komen en je bent blij als ze weer weggaan. Zou het u eventueel na woensdag. Nou. Nee. Nee. Het lijkt riskanter dan het is. Tillie hier is pas dertien. Ze dus nog geen persoonsbewijs te hebben. Nee. Je kunt altijd samen een verhaal aan elkaar draaien... ...over familie en zo. Jawel, dat kan zeker. Maar als ze het natrekken, wat dan? Ik zeg bijvoorbeeld dat er een dochtertje is van mijn nicht uit Barneveld. Dat is een dochter van mijn oudste zuster. Ja. Eén telefoontje en de veldwachter daar vertelt... ...dat mijn nichtje maar één zoontje heeft. Kijk eens, kind. Uh, Tilly, we hebben niks tegen de Joden, hoor. Mijn man helpt ze met eten waar die ook kan. Ja, en... daar moet je niet over praten. Praat is gevaarlijk. Meneer Konders, die weet wel dat we niks tegen joden hebben. Joden zijn ook mensen. Het is een schande zoals die moffen tegen ze tekeer gaan. Maar er heeft net in de krant gestaan... dat wie met joden in huis gesnapt wordt... als jood behandeld zal worden. Kijk, we hebben ons leven lang hard gewerkt. En eigenlijk wat opzij gelegd voor de oude dag. Ja, ik zeg het maar eerlijk, meneer Konders, maar... om nou vlak daarvoor te worden gegrepen. Ik begrijp het. Kom, Tilly. We gaan verder. Ja. En uh, bedankt voor de koffie. Straks wordt het weer echte koffie. Ah, ja, Het zal u vast wel ergens lukken, meneer Koenders. Het is maar voor zo kort niet waar. Uh, wat ik nog zeggen wilde, meneer de jongen? Nee, ja, dit blijft onder ons, meneer Koenders. Als groenteman hoor en zie je veel als je langs de huizen gaat... Niemand verwijten dat hij bang is. Nee. Maar mijn vader zei altijd: dat iemand die niets tegen Joden heeft, nooit aan deze om dat te zeggen. Maar je hebt toch ook gehoord dat hij onderduikers, schaters, groenten en fruit geeft? Jawel. Dat is ook riskant. Hé, hey daar! Wat doe jij hier? Dat kan ik overigens ook aan jou vragen, tandarts. Ik ben vlak met mijn huis. Dat is een hond weer, hè? Kom mee heeft misschien nog wat soep over. En uh, hier is dan wel die kleine vee achter op die stalen ros. Dat is Tilly. Die logeert een weekend bij ons. <laughs> en toen dacht je... ...kom, het is zulk lekker weer. Laten we een eindje gaan fietsen. Hè? Dat kindje bent drijvend. Ik denk dat jij ook wel plek hebt in een kop warme soep. Of niet, zo? Ha, nee, aan van wel, want jij, Tilly. Graag, meneer. Ja. Ze snert. Ze hebben dat in grote vierkante blokken. Het ziet eruit als lichtgroene pap, maar wij vinden het erg lekker en het is voedzaam. Ja. Nou, laatst kwam hier een mof die een jacket wilde hebben. Hij zei geen vertrouwen meer te hebben in de regimentsarts. Die was meer van ruk om er maar uit en zo. Enfin, toen ik zo met hem bezig was, toen begon hij over de betaling... Nou, toen heb ik hem ronduit gezegd dat ik liever iets in Natura had dan geld. Nou, we hebben een heleboel in Natura gekregen. Een gulle man. Was dat een SS-er? Ja, nee, je macht. Maar uh, van een ss zou die zoek toch niet anders hebben gesmaakt. Hm. Ik redeneer zo. Wat wij opeten, moeten zij laten staan. Je moet je in deze tijd willen te redden, kind. Zeg, ben jij een nichtje van oom Theo? Ik? Mm -hmm. De, um... Ik ben een dochter van Oom Theo's zuster. Van Trees? Ja, mevrouw. Hm. Ik begrijp dat je hier voor je plezier bent. Maar eh, je treft het niet bepaald met het weer, hè? Waar ben je eigenlijk met naar naartoe gefietst, Theo? Ik heb een adresje voor eieren. <laughs> over eieren hoef ik nooit in te zitten. Ik heb een kippenboer met zijn hele gezin onder behandeling. <laughs> Totaal verwaarloosde gebitten. Ja, daar haal ik de vrede mee. Van Tres. Op je laatste verjaardag heb ik nog met haar gepraat, Theo. Ik zat naast haar. En toen heeft ze alleen maar gesproken over de twee jongens. Therese is toch zes jaar ouder dan jij, hè? Ja, ze is 38. Kom, we moeten weer eens gaan. Ik denk dat Antoinette net zich ongerust maakt. Mensen, de soep en de kachel hebben mij goed gedaan. Heel erg bedankt. Komt, Tilly. Theo, ga zitten. Dien, alsjeblieft. We moeten nu echt weer verder op huis aan. Theo, waarom vertrouw je ons niet? Dilly is een Joods meisje. Moet moeten voor één nacht ergens in onder te brengen. Hoogstens twee. Dan wordt ze weer opgehaald en naar een definitief duikadres gebracht. Ah, daarom reed jij door die regen. Nou, zal ik jou vertellen waarom ik door die regen reed. Hier, kijk maar eens wat ik hier in mijn zak heb. Een tang? Juist ja, een tang. Ik heb een kies getrokken bij een Joodse onderduiker. Je ziet, ik doe ook wat ik kan. Dat is heel goed van je. Kun je dat zelf niet nemen voor twee nachtjes? Je kunt altijd alleen maar te slapen hebben, al is het op de vloer. Naast ons woont een SD-kolonel. En die is hoofd van de afdeling Jodenzaken van de ziekenhuisdienst. Hm. En onze Liesje speelt met zijn zoontje. Zoontje is debiel, ik bedoel, ze komt er over huis, zie je. En vinden jullie dat goed? Ja, waarom lach <laughs> je? Je moest eens zien hoe Liesje met het jongetje om praat. Ja, dat kind kan toch ook niet helpen dat zijn vader zo is. Nee, nee, maar hoor nou, eens, als jullie aardig zijn voor dat kind... zou die man, die uh, kolonel, dan niet een oogje dichtknijpen als jullie voor één nachtje... Nee, Martina, nee, gods, dan die in godsdans, wees niet zo naïef. Nou ja, uh, geef nou maar toe dat je op weg was naar ons, om het ons te vragen. Nou, maar dan komt Theo uit een rare richting. Ach, je was natuurlijk al ergens anders geweest en daar heb je bot gevangen. Nou, zeg op, was het toch niet... Zullen we het daarbij laten? Theo, ik ben niet bang. Dat kan ik je bewijzen. Ik heb... Nee, Guurt. Houd toch voor je wat anderen niet hoeven te weten. Je hebt vanmiddag al veel te veel verteld. Ik geloof je zo ook wel. Ik wil mijn clubmakers alleen maar bewijzen dat ik geen bange jongen ben. En dat jij kunt zwijgen, dat weet ik. Ja, beste Guurt, ik wil het helemaal niet weten. Stel je voor dat de Duitsers begrijpen. Nou, hoe zouden dat Weet ze... ik veel, ze pikken zo vaak mensen van de straat. Maar als ze begrijpen, ze zouden me pijnigen, nou... De... Dan vertel ik alles wat ik weet. En dan wou jij hier, bij Dien en mij, een Joods meisje onderbrengen en ons verraden maar, zodra ze... Niet zodra ze, niks zodra ze. Met de gestapo kennen ze geen zodra. Dan weten ze waarin ophouden. En ik sla door. Niemand kan toch instampelen wat hij onder zulke omstandigheden zal doen. Jij ook niet. Ik wel. Al roosteren ze me langzaam. Ik zal nooit vertellen dat je hier geweest bent om ons te vragen je te helpen met een Jodin. Huurt, jij en ik zijn nooit gemarteld... Je moet ervan uitgaan dat er methodes zijn om ieder mens aan het spreken te krijgen. En daarom moet je nooit meer vertellen dan strikt noodzakelijk is. Ik wil helemaal niet weten wat je hebt gedaan. Tilly wil dat ook niet. Iedereen is veiliger als hij niet meer weet dan per se moet. Jullie, ik en Tilly. Kom, dan moeten we toch echt gaan. Okay. Ja, maar ik moet misschien nog een heel eind fiets zijn. Om acht uur is het spertijd. Hoe laat wordt het eigenlijk al donker? Dat weet ik niet. Maar wat ik zeggen wilde is dat ik niet aanbied Tilly hier te laten. En dan om reden dat iedereen en van alles in mijn praktijk komt. Ook NSB'ers... Ach, dat weet jij net zo goed als ik. Jullie apothekers hebben ook je ethiek. Jij kunt in NSB'er ook geen medicijnen weigeren, nietwaar? Dat kind zou hier een groot risico lopen. Ja, je hebt volkomen gelijk. Maar ik was ook niet op weg naar jou. Jij sprak mij aan, weet je nog? Nou, ja, dat, dat houden we dan maar zo. Kom, ik help je even in je jas. Wat is die zwaar? Man, die jas is doornat. Weet je wat? Ik geef je jas van mij mee. Mijn visjas. Die is gegarandeerd waterdicht. dicht. Hoe staat het met jouw keep, Tilly? Oh, die is droog hoor, mevrouw. Zo. Alsjeblieft. En, mondje dicht jij. <middels> Dat was een ook. Wat bedoel je? Nou, oh, dat wat die meneer net zei. Mooi te dichterij. Ach, laat maar. Pas jij maar op. In? Ja, jij. Godsbe is een gevaarlijk woord. Ach. Nou, hier hoort niemand toch? Als je echt op elk gevaar voorbereid bent, moet je routine zo groot zijn. Dat je onder alle omstandigheden laat wat je later moet. Dan pas wordt het een gewoonte. Als jij voor een gooi wil doorgaan, moet je zelfs denken als een gooi. Theo, okay. hmm? waar gaan we nu heen? Naar onze elektricien. Lawrence van Doorn heet. Ik weet niet hoe zijn vrouw heet. Mens. Ja, laten we maar een stukje gaan lopen. Zo gaat het niet lang. Hoe heet jouw moeder? Mijn vader die noemde er altijd Kuiflein. En ze heette eigenlijk Rut. Kuiflein? dat betekent toch koekje? Nee, kuikentje. Komen jullie uit Duitsland? Ja. We moesten na de Kristallnacht hals over kop vluchten. Dat was in november 1938. Ja, ziet u hem Theo? We hadden een grote zaak in leerwaren. in Hamburg. In de zijstraat bij het raadhuis. Nou, en, en de SA die sloeg de winkelruiten in. En, en plunderde de etalage. En, en toen ze verder gingen, toen kwam er één terug. En die ging de winkel in en die bouwde kast kastleger over. En toen heeft mijn vader, en die was heel sterk, die heeft die is armen met een ijzeren staaf neergeslagen. Hij, hij heeft hem doodgeslagen. Alle mensen. Ja, nou, gelukkig was het personeel goed. Ze sloten meteen de zaak. Mijn vader die is met een taxi thuisgekomen. En wij zijn meteen vertrokken. Weer met een taxi. En toen weer met een taxi. In Bremen zijn we op de trein gestapt tot de niets vindt. En toen zijn we verder gaan lopen. Jullie zijn nergens aangehouden? Nee. Mijn vader die heeft nog wel naar de politie in Hamburg geschreven... ...dat hij die is man had doodgeslagen. Maar hij wilde niet dat iemand van het personeel... ...dat, dat ze die de schuld zouden geven. Eh, hebben de Duitsers toen niet om zijn uitlevering gevraagd? Jawel. Hij was een moordenaar, schreef ze. Maar, maar zij hebben tienduizenden Joden naar concentratiekampen gebracht. En vermoord. Nou, oh, dat had hij toen al in alle kranten gestaan. En de Nederlandse politie heeft papa niet opgehaald. En jullie konden zonder problemen hier blijven? Ja. Ja. Dat wil zeggen, we zaten wel zonder papieren. Ik denk dat wij in mei 1940 de eerste onderduikers waren. En later. Later hebben we nog geprobeerd naar Engeland te komen. Maar... We zijn al heel eind voor en we hebben blijven steken. Mama, die oude zoon, en ik... ik. Je spreekt in de verleden tijd over je ouders. Je weet toch wat verleden tijd is? Ja, ik dacht u toch? Ik weet meer dan de kinderen van de lagere school. Ik denk. Nou ja, ik denk dat ze dood zijn. Waarom denk je dat? Als je het niet zeker weet, kunnen ze ook heel goed nog in leven zijn. We zaten op een bovenhuis aan het Westeind van Amsterdam. En dat ging goed, tot juli van dit jaar. Maar toen zijn ze op een nacht gekomen. Meneer Michiel, ik moet eigenlijk zijn naam niet noemen. Ik Maar wel, de Duitsers hebben die naam toch al. Hij stond op de deur. Meneer Michielsen, die heeft me bij mijn arm gegrepen... We sleurde me door een aan de goten. We deden het ruim weer dicht... ...en ik, ik klom toen met me over het dak naar een grote schoorsteen. Waar daar hebben we toen een hele tijd gezeten. En aan een poosje is meneer Michielsen toen naar het platte dak van de buren gegaan. Er was zo'n deur op het dak, zo'n schuin, weet u wel? Ja, ik had me voorstellen, ja. Nee, ja, ons huis, ...ja, het was dus eigenlijk het huis van meneer Michielsen. Was er geen mevrouw Michielsen? Nee, hij was wedunaar. Of is Weduwnaar? Hij heeft me naar Gert gebracht. Nou, ons huis was leeg. Mijn ouders die waren er niet meer. Ze hadden geen goede PB's, ziet u. Dat was de eerste namaak. Ze zouden juist nieuwe PB's gekregen hebben. Echte. Van een overval in Den Haag. En ik heb nooit meer wat van ze gehoord. Dus ze zijn ook niet in Westerbork aangekomen. Meneer Michielsen die heeft ze kunnen nagaan. ...tot het bureau aan de Uiterpenstraat. Daar zal over die dode SA-man... ...daar zal ook wel iets bekend geweest zijn. Godkind. Wat een verhaal. Heb jij nog broers en zusters? Nee. Gelukkig niet. Waarom is dat gelukkig? Omdat ik dan nog meer verdriet zou hebben... Zullen wij de fiets maar weer eens proberen? Het gaat zo weer regenen, kijk maar. Het wordt in de vette pikken donker. elektricien op bezoek. Ik denk toch niet dat u komt vragen hoe het met haar gaat is? Nee, Laurens, dat weet ik al hoor. Dat heb ik al bijgehouden. Die springt weer gewoon op ont, hè? Ach, kom binnen, kom binnen. Ja, mijn koenders. Die dochter van mij is weer springlevend, hoor. Dankzij uw roze pilletjes. Roze tabletten. En ja, u treft het in zoverre niet... dat uh, Magda met haar gaat... naar haar moeder in oude water is. Ik verwacht er tegenachter weer terug... Ja, maar dat u niet de dag later gekomen bent. Mag daar een stuk goudse kaas mee krijgen. Dat proeven we niet vaak meer tegenwoordig. Zeg maar gerust nooit. Mogen wij even wat van je tijd roven? Maar natuurlijk. Uh, alleen, ik kan u niets aanbieden. We hebben niks in huis. Ja, dat doet er niet toe. Ja, kom maar in de achterkamer. Daar brandt het salamandertje. Ja. Zo. Ja. Ja, ik heb de installatie in het magazijn van onze kolenboer vervangen en... Nou betaalt hij af met kooks en eierenkolen. En zo redden we ons, hè? <lacht> en? Doet het licht in de garage het nog, meneer koenders? Nou en of. Maar mensen toch, wat wat zijn jullie nat? Jullie lijken wel een paar verzopen katten, hoe komt dat? Zijn jullie al zo lang op pad? Wacht, geef me jullie jassen maar even aan, dan leg ik ze bij de kachel. Hier, kind, en, en, en trek die natte schoenen en sokken ook maar uit. Zeg, je zou nog ziek kunnen worden. Van Doorn, je vroeg hoe we zo nat kwamen. Uh. Ik zal het je uitleggen. Dit meisje hier, Dilly heet ze, is een Joods meisje. En ik moet haar voor één of twee nachtjes onderbrengen. Dan haalt iemand, misschien ben ik dat zelf wel, haar weer af... om haar naar een definitief duikadres te brengen. En toen dacht ik aan jullie. Het was een natte tocht die helling op. Maar ik tref het dat jij tenminste thuis bent. Zo? Ben jij joods? Daar zie je niet naar uit, kind. Dat ja. maakt het wat makkelijker, hè? Dat is ook wel nodig tegenwoordig. God, god, wat doen die moffen de Joden allemaal aan? In trouw stond nog dat, dat ze met treinen vol uit Westerbork worden weggehaald. En ergens in Polen... Nou ja, meneer Koenders, u, u, u begrijpt me wel. Ik begrijp het nog te goed. We kunnen er niet veel aan doen... behalve dan onze Joodse landgenoten zoveel mogelijk te helpen. En wie dat weigert... daar heb ik maar twee excuses voor. En die zijn? Als je bang bent. Maar dan moet je dat ook ronduit toegeven. Hm? Een bange duikbaas is niet goed. Hoewel... We zijn allemaal bang. Maar je moet je angsten baas kunnen blijven. Angst is goed. Die maakt je voorzichtig. Maar je moet voor jezelf goed weten dat je niet in paniek raakt. En het tweede excuus? Als je zo diep in het ondergrondse werk zit... dat je het extra risico van onderduikers niet mag lopen. Omdat het dat werk en de onderduikers in groot gevaar zou brengen. Ja. Maar daar is hier natuurlijk geen sprake van. Er is uit. nog een excuus. Tenminste, dat vind ik. Meneer Koenders... ...ik heb zo even maar de halve waarheid gezegd. Magda is naar water zeker. Maar daar woont Magda's moeder niet. Die is al jaren dood. Ze zijn naar een tante... ...en die heeft een Joods meisje van Agaats leeftijd in huis. Ach nee. En nou is het probleem dat die tante bij kans zenuwziek wordt van angst. Met als gevolg dat het kind daar weg moet. Toen heeft Magda gezegd... ik haal dat meisje op. Dat kind loopt door die zenuwen van die tante groot gevaar. Die tante zelf trouwens ook. Twee mensen in één keer gered. Mm -hmm. maar. Ja. En toen... toen heb ik er iets heel slims op gevonden, als zeg ik het zelf. Ik heb gezegd... Als je alleen weggaat en je komt met een meisje terug, nou, wat denk je dan dat de buurt daarvan zegt? Die loert uit de ramen ze hebben niks beters te doen. Dus, je gaat met Agat, die heeft zowat hetzelfde postuur als dat onderduistertje. Ze hebben alle twee donkere haren en zelfs allebei een bril. Agathe blijft bij tante en jij komt als het donker wordt met dat meisje naar huis. Zo hebben we het dus afgesproken. Ik heb dus vanavond een Joods meisje in huis. Zo zit dat. Kan Tilly niet op de bank in de voorkamer slapen? Nee. Nee, dat doe ik mag dan niet aan. Wij zijn vreemd in dit werk, meneer Koenders. Ze komt vanavond, dat weet ik zeker, trillend op haar benen binnen. En als ze hier dan nog een Joods meisje vindt, dan knapt ze af. Daar kan je donder op zeggen. Nee, ik doe het niet. Ik begrijp het. Ik vind heel moeder van je dat je dat meisje uit oude Water in huis neemt. Ah. Je hebt gelijk, we moeten macht daar niet over belasten. Heeft dat meisje een pb? De ondergrondse zegt dat het goed is voor een oppervlakkige huiszoeking. Maar ja, als ze op naam gaan zoeken. Ze is niet ingeschreven in oude Water, dus hoop ik maar dat dat hier kan. Wie weet, Laurens, we hebben een beetje geluk. Ik merk wel dat je het voortreffelijk geregeld hebt. Ik had alleen gehoopt dat ik bij jou zou slagen, maar fijn, dat kan nog niet meer. betekent wel dat ik zo snel mogelijk weer verder op moet. Komt er een beetje, dan gaan we weer. Kinderen eerst. Huh? Nou, laat maar het gaat goed zo. Waar gaan we nu naartoe voor Deel? Naar de Brilleman. Toes en Karel van Munsen. Ik heb bij hem de hele tijd mijn microscoop gekocht. Kind, is het goed? Eh. Uh, nou, uh, eerlijk gezegd, niet zo goed, nee. Maar hij is een rustige man. Een beetje sloom. truus is heel anders. Die heeft haar op de tanden. Maar uh, ze is heel aardig, hoor. Ja, ik snap het. Hij liep vroeger met een gebroken geweertje. Weet je wat dat is? Ja, het waren de mensen die het leger en zo wilden afschaffen. Zo. Wie is daar? Ik ben het, Theo Koenders. Hé, hey, kom boven. Ik heb iemand bij me, een meisje. Oh ja? Nou, kom maar hoor. We moeten over een half uurtje wel weg. Zondagsmiddags Britje, wel altijd bij de ouders van Karel. Nee, je treft het niet met het weer als je er nog uit moet. Britje is nog erger. Hé, hey, wie is dat? Dat is Tillie, ons vriendinnetje Til. Dit is mevrouw van Munster. Dag, mevrouw van Munster. Oké, Kiet, wat heb jij koude handen? Kom, voorbrand de kachel. Ja. Hé, hey, Koenders, kom binnen, kom binnen. Je komt natuurlijk niet zomaar eventjes aan. Wat is er aan de hand? Ik hey, heb jullie uh, hulp nodig. Voor één of twee dagen... Uh, Zeg het maar. Ik denk dat dit lieve meisje er wat mee te maken heeft. Of niet, soms? Inderdaad, ja. Maar als ik jullie ophoud, kan ik tegen de avond nog wel even terugkomen, hoor. Dan zijn we er niet. We blijven bij Karel's ouders eten. Nou ja, eten. Hoe doen jullie dat dan met de sperptijd? Karel heeft een ausweis voor ons tweeën. Oh, dat is makkelijk. Je moet daar niet iets van denken, hoor, Theo. Karel moet wel voor de weermacht werken. Geen reparatie van oorlogsoptiek, hoor. Daar is hij trouwens niet op ingericht. Neem maar brillen voor het garnizoen. Als hij het niet doet... dan moeten ze bij de assistenten of in de arbeidseinsatz of onderduiken. Nou, zonder die twee kan Karel de zaak versluiten. Waar ben je eigenlijk voor gekomen, Koenders? Tilly hier... is Joods. Ze is dertien, dus heeft ze geen pb nodig... Ik moet er voor vanavond, misschien ook nog morgenavond, onderbrengen. Dan kunnen wij ondertussen een definitief adres voor de zoeken. En ze kan niet bij jou? Ja, waarom denk je dat ik dan hier kom? Naast ons woont kolonel Helmoet Schneider van de ziekenheidsdienst. Hij is provinciaal hoofd van SD Jodenzaken. Kijk, zie je, onze liesje is pas drieënhalf. En als er ineens een logeetje uit de lucht komt vallen... zo'n klein kind blijft toch maar een klein kind. Ze kan gaan praten... Nou, zou ze nou niet begrijpen Treus, dat ze... is. De... drieënhalf. Antoinette kan dat Liesje nog zo goed uitleggen. Ik, ik begrijp dat je ons het fijne van de zaak niet kunt vertellen. Ik sta altijd klaar om te helpen. Altijd. Maar ik ben zwanger. Dat meende ik al gezien te hebben. Het punt is dat ze eiwit in mijn urine hebben gevonden en mijn bloeddruk is te hoog. Hoeveel? Wat hoeveel? Je bloeddruk, hoeveel is het hoog? Dat weet ik niet. De dokter heeft alleen gezegd dat ik me niet mag vermoeien, me niet mag opwinden en geen spanningen mag ondergaan. Morgenochtend moet ik in het ziekenhuis zijn. Ik word een paar dagen opgenomen en Karel gaat zo lang bij zijn ouders. Weet je een beetje de weg in de Caroluspolder? Ah, weet je? Hoezo? Je rijdt de polder in tot de Witte Molen. Die molen heet de Keizer van Rusland, weet je die? Ja, links van de weg over de Slavondijk. Precies. 300 meter voorbij die molen zie je rechts een onverhaarde weg. Daar staat zo'n bord met een handje. Op dat bord staat boerenkaas, maar dat slaat nergens meer op... want op die boerderij die een eindje verderop ligt... wordt al sinds 41 geen kaas meer gemaakt. Goed, je gaat die boerderij voorbij... en vlak daarachter zie je dan de boerderij van Driese liggen. Hoe heet die tuinerij ook weer, Truus? Ora et Labora. Ja, dat staat op de gevel. Driese heeft achter de boerderij zijn tuinerij... We halen daar wel eens groente. Ik weet alleen van ze dat ze enorm christelijk zijn. En zulke mensen zijn vaak heel moedig en erg bewogen tegen hun medemensen. Je moet alleen niet meneer of mevrouw tegen ze zeggen. Dat vinden ze hoogmoed. Dat mag niet van ze. Ze heten Anton en Frida. Dat Anton onthoud ik via Mussert en Frida, omdat mijn moeder zo heette. Je zegt dus Anton Driesen. Maar wel u. En voor Frida geldt hetzelfde. Het is een vrij groot huis en het ligt nogal afgelegen. Maar je mag niet onze naam noemen, hoor. Noem nooit namen. Ik neem aan dat jullie dat ook niet doen. Ik praat wel hard, maar nooit te veel. Nou, het is nog een hele rit naar de Caroluspolder. Reuzen bedankt dat jullie mij hebben willen aanhoren. En voor dat adres natuurlijk. Uitruus zijn het beste met je, <coughs> zeg, uh, wat het ouderswijs betreft, Koenders... Daar moet je vooral niks achter zoeken, hoor. Ik weet van geen oudswijns van Münster. Ik weet alleen dat je veel moet doen om mensen buiten de arbeidseinsatz te houden. Het zou er anders wel eens op kunnen uitlopen dat de ene helft van Nederland bij de andere zit ondergedoken. Nog wel bedankt, meneer. Blijf jij een beetje droog onder die cape? Ja, Rob. Ja, u vangt de meeste regel. Ah. Zo gaat het niet langer, Tilletje. We gaan even schuilen hoor. Kijk, daar is een portiek bij die winkel. Kom maar. Zo hard kan het nooit blijven regelen. Ja, wel, hoor. Dat kan best. We hebben toch nog alle tijd. Dat is niet helemaal waar. Kindje, wat zijn jaren, man? Dan moet u uw hand ook niet op mijn hoofd leggen. Vind je dat vervelend? Tuurlijk niet. Als vrome mensen uitgaan, regent het. Wat zeg je, kindje? Wilt u een pensje? Een Wat is dat? Dat is zegenen. Mijn vader pensje me altijd ik om genoeg. Al? Oh? Zeg het eens, mijn duifje. Wat komt er nou? Uh, de kerkhofsweg. Hé, hey, dat klinkt dat aardig? Waar is dat? Wie woont daar? De kassier van het bijkantoor van onze bank. Volg mij, volg oh. mij! Ik de kerkhofsweg in, zag ik. Ik weet niet of u alleen doorheen wou of naar iemand die er woont, maar de moffen zitten in een van die huizen daar en ze houden iedereen die aanbelt vast. Als ik u was, reken maar omheen. Nou, ik ben je ontzettend dankbaar. Wat een geluk dat je ons oppikte. Ah, dat is geen geluk. We zijn met ons vijf hier uit de buurt. Ik woon aan de kerkhofsweg tegenover die mensen. En toen ik het zag gebeuren, ben ik achteruit gegaan en heb mijn vrienden opgetrommeld. Ik ga nou terug. Het is wel stil door het slechte weer, maar we hebben er toch alle vijf een paar uur vreselijk druk mee. Was u onderweg naar iemand daar? Ah, ik wil er alleen doorheen fietsen. Het gaat niet om de mensen waar ze zitten. Tenminste, dat denken we. Het zal wel om die zoon zijn, die komt en gaat op de gekste tijden. En bij ons in de straat woont een NSB'er, een hele ratten. En die heeft ons de politie op ons dak gestuurd, omdat een verduisteringsgordijning goed dicht was. Maar moet je eens indenken dat je dan met Joden zit. Dan waren we toch met z'n allen mooie de sigaar geweest. Maar ik moet nu terug. Wachten we hier een paar minuten. En als iemand dat komt vragen, staat we hier te schuilen. Om Theo? Wat een aardige jongen. En slim ook. We zijn gelukkig veel aardiger, jongens. Het gaat nooit meer op het regenen. Oh, jawel hoor. Daarnet was het droog. Ja, vijf minuten. Duikje, we moeten de moed erin houden. Nou, ik ben zo bang. Maar, maar als ik er aan toe ga, nou, dan... ...om zo. je niet huilen. Als de mensen ons zo zien... ...dan denken ze dat ik je ontvoer. Nou, het is alweer over. Zo. Geen gejank meer. O, <laughs> Ik wou dat ik zo flink was als u. Oh, je moest eens dus weten. We gaan naar de Karolenspolder. Naar die boerenmensen, weet je nog? Ja, meneer en mevrouw Driesen, maar dat mag u niet zeggen. Uitkijken naar de boerenkaas. Kun je nog, Duifje? Ja hoor, ik wel. Maar kunt u nog om? Oom is van staal. Ora et labora, daar. Daar staat het op het hek. Ja, je hebt gelijk. We zijn er. Ik ben Koenders. Ik ben hier met een kind. Ik wou u spreken als dat mag. Oh. komt u binnen? U bent Anton Driessen, begrijp ik? Wie bent u, Theo Koenders? Wat wilt u, Theo? Ik spreken. Waarover? Anton, doe die deur dicht. We stoken niet voor de vogels. Dit is uh, Theo. Iedereen die niks kwaads in het zin heeft, mag hier gaan zitten. Hoe heet jij, meisje? Ik heet Tilly, mevrouw. Ik ben geen mevrouw, dat is Hovardij. Ik heet Frida. En mijn man heet Anton. Je vader heet voor ons Theo. Tilly, Frida. Ik kan jullie niks aanbieden, want het is de dag des heren. En dan eten wij uitsluitend voor onze nooddrift en drinken dan alleen water. Want de heren zal niet welgevallig neerzien op wie het vlees stelt boven de geest. We hebben niets nodig, Frida. Blijf rustig zitten. Bid jij geregeld, meisje? Jazeker, Frida. De heren zal bijstaan wie tot hem bidden en op hem vertrouwen. Amen. Nou, wat zoekt u hier? Op zondag verkopen we niet. Ik kom niet voor groente, maar om onderdak te vragen voor een vervolgd meisje. En dat vervolgde meisje? Dat is dit meisje? Ja, Frida. Ze wordt door de Duitsers vervolgd omdat ze joods is. Het is dertien jaar. Ik heb tot taak haar voor één of twee dagen en nachten veilig onder te brengen. Jij bent een jodin. Ja, Frida. En... Je hangt je geloof nog aan? Ik ben Joods. Joods is een geloof. Een bijgeloof. Ja, een bijgeloof. Heeft de oorlog jou niet geleerd dat er maar één redder der mensen is? En dat is Christus Jezus. Laten we bidden dat jou de waarheid zal worden geopenbaard, meisje. En Frida, wij zijn hier niet gekomen om over het geloof te spreken, maar om te vragen of Tilly hier een paar dagen veiligheid zou kunnen vinden. Ik meen toch dat Jezus het altijd heeft opgenomen voor de verdrukte en de vervolgde. En omdat ik heb gehoord dat u allebei streng gelovig bent, heb ik de vrijheid genomen me tot u te wenden. Theo, wend u zich wel eens tot de Here. Ik heet voluit Theo door, dat is Grieks en het betekent Gods schaven. Een mooie naam, een geleerde naam, maar leeft u daarnaar? Ik probeer het. Als u niet bidt, zult u niet slagen. Er is alleen maar genade door het geloof. De, de, de tijd dringt wel, ik moet voorspeld er thuis zijn. Hoe laat is dat? Om acht uur, maar dat weet toch iedereen. Wij weten dat niet. In dit huis, gebied de heren, zoals u in de gang hebt kunnen lezen en niet Adolf Hitler, de van Lucifer gezondene, die zal vergaan in rook en vuur. <kijkt> hebt u naasten lief als uzelf, daar probeer ik naar te leven en Tilly ook op haar manier. Want er zijn veel wegen die naar God leiden. Er is maar één weg. En die gaat door het geloof in Christus Jezus offerdood voor onze zonden. Amen. Anton, kan dit meisje hier een paar dagen blijven? Nee, dat kan niet. Want wij mogen de wil des Heren niet weer streven. Ken jij dit boek meisje? Nee, nee, dat dacht ik al wel. Dit boek hier, dat is de Bijbel. Gods Woord. Het woord van Christus Jezus als een schijnend licht op ons duister pad. Alleen de Bijbel is je kompas, meisje. Alleen de Bijbel. Anton geef mij de brillen aan. Hij ligt op de schouwende keuken. Ja. Ik lees u voor Matthäus het 27ste hoofdstuk beginnende bij vers 17. Dank je. Als zij dan vergaderd waren, zeide de Pilatus tot hen, Welken wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? En het volk riep, Barabbas. Pilatus zeide tot hen, Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Zij zeiden, Allen tot hem, Laat hem gekruisigd worden, doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Als nu Pilatus zag dat hij niets vorderde, maar veel meer dat het een oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardigen, gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed, Komen over ons en over onze kinderen. Theo, dit is ons antwoord. Wat de Joden toen geroepen hebben, wordt nu aan ze voltrokken. En wij mogen niets in de weg leggen aan de vervulling van het woord van de Heere Heere. Ik moet een pas doen. Ik zal het je wijzen. Frida, gelooft u dat 2000 jaar later nog altijd geldt voor kinderen als Tilly... wat toen een boedende dat heeft geroepen? Het woord des heren geldt in alle eeuwigheid. Maar dit was toch niet het woord des heren, integendeel. Hij zei tot de moordenaar aan het kruis dat hij nog heden met hem in het paradijs zou zijn. De Heer heeft het zo doen optekenen... en de Joden hebben geroepen... dat het bloed van Christus Jezus... over hen en hun kinderen mocht komen. En dat gebeurt nu. Wij mogen daar niets aan in de weg leggen. Denkt u niet dat ik geen medelijden heb met dit kind? Dat moet moeten voor wat haar volk in der tijd... aan Christus Jezus heeft misdaan, maar... Ik mag haar niet helpen. Ja, neem me niet kwalijk dat ik dit aanroep, Frida. Maar als u... Ik weet dat u het niet zult doen. Maar als u dit meisje onderdak zou geven... en de Duitsers zouden komen... en u vragen of u Joodse mensen in huis had... wat zou u dan antwoorden? Ik mag geen onwaarheid spreken. Ik zou zeggen... Ja, dat heb ik. Eén. Mag ik nog iets vragen? Jazeker. U stelt ons daardoor een staat op de getuigen. Niet waar, Anton? Dat doet u, Theo. U mag dan dwalen... Maar de Heere, Heere, heeft u gezonden om ons te laten getuigen en om u te bekeren. En ook voor de bekering van dit meisje zullen wij bidden, want ook zij kan worden gered door het geloof. Ja. Wanneer wij weg zijn, en dan zouden Duitsers komen en u vragen of u. Nou ja, of u ons ontmoet had. Wij mogen de uitvoering van de wil des niet belemmeren, maar hij kan zijn wil door zijn almacht ook uitvoeren zonder onze hulp. U zou dus nee zeggen. Ik zou niets zeggen. Want in Gods woord staat... Maar hij antwoordde hen niet op enig woord. Al zo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Ik zou in dat geval het voorbeeld van Christus Jezus volgen. En de Duitsers niet antwoorden. En Anton even min. Ik zou u niet antwoorden. u bidden... Heere God die hemel en aarde heeft geschapen, leid deze mensen die ons in hun nood hebben bezocht naar uw grazige weiden. Maar uw wil geschieden, niet de onze. Om Christus Jezus wil. Amen. Amen. Ik breng u naar de deur. Ja. over de joden. Het spijt me zo dat we daarheen zijn gegaan, duifje. Nu heb je van de christenen... net zo verkeerde indruk gekregen... als Anton en Frida hebben van de Bijbel... en de joden. Die mensen zijn gestoord. Weet je wat dat is? Uh, ja, zij waren bezig... en wij hebben ze gestoord. <laughs> nee. Nee. Dat betekent dat hun gedachten... ...zo met z'n op hol zijn geslagen... ...dat ze niet meer redelijk kunnen denken. Met het geloof dat de joden... ...alle joden... ...Jezus hebben vermoord... ...tenminste zijn dood hebben gewild... ...hebben vrijwel alle kerken al lang afgerekend. Geen christen die goed bij zijn verstand is... ...gelooft dat het tegen Gods wil is... ...om joden te helpen. Integendeel... ...bij zo wat iedere dominee... ...en pastoren kun je aankloppen de christelijke leer... gebiedt gelovigen zelfs... hun medemensen te helpen. Maar... er zijn altijd warhoofden... die van de Bijbel onzin maken. Ik denk dat Frida en Anton... lid zijn van een of andere secten. Niet van een kerkgenootschap. Wat ze zeggen... klinkt afschuwelijk. Maar... je komt toch al ze horen... dat ze het in hun waan goed benen. Wat je goed noemt... Ik krijg het bloed van Jezus over me heen. Ja, het zit. Als je sommige verblinde rabbies hoort praten, dan weet je ook niet wat je hoort. Zodra mensen denken dat ze God zo goed begrijpen, dat zij kunnen uitmaken wat God wil en wat hij niet wil, zijn ze op een gevaarlijke weg. En die eindigt in bijvoorbeeld wat we net hebben meegemaakt in Hora et Labora. Het kind of zo laat. We moeten voortmaken. Oh. oom. oom kijk eens. Onze achterband is lek. Oh, nee. Dat is verschrikkelijk. Nou, ik vind het niet zo erg hoor. Dan kan ik lekker nog wat langer bij u blijven. Dilly. Kun je nog een stuk lopen? Oh ja hoor. Hele einde. Ik heb altijd lekker gezeten. Lekker? Zeg dat wel. Maar kunt u nog wel? Na al dat getrap en al die zenuwen bezoeken? Ah, ik denk dat een entloper me goed zal doen. Die regen. We moeten nog onze fietsen maken. heb ik eigenlijk niet eerder aan gedacht. Wat bedoelt u om? Onze fietsman is geen gewone fietsman. Joost van Amerongen is een heel bijzondere fietsman. Oh ja? Denkt u dus... ...dat meneer van Amersfoort me zou willen hebben. Van Amerongen? Gek dat ik er niet meer aan gedacht heb. Maar als je bij die mensen zou mogen blijven... ...zou je na een week of wat dol op ze zijn. Oom? Ja, kindje. Ik weet dat het niet kan, maar... ...ik zou het liefst bij u blijven. En bij uw vrouw. Die ziet er... De... ...ja, hoe kan dat nou zeggen? Ze ziet er zo veilig uit... ben jij het. Ik kom. Zegt hij jij tegen u? Ik ben wel zes jaar ouder, maar hij zegt jij en jou tegen mij... omdat ik dat graag wil. Oh. Misschien moet jij nog een beetje leren... dat een goede fietsenmaker meer waard is dan een slechte burgemeester. Dat hoef ik niet te leren. Dat weet ik al lang. Oh. Nou, dan misschien dat een burgemeester en een fietsenmaker... volstrekt elkaars gelijken zijn. En een apotheker? Ja, en een brutaal nest zoals jij. <lacht> Zo... De achterband. Dat heb je snel door. Uh, als u maar niet denkt, meneer, dat ik me op zondag, de enige vrije dag van een eerlijke koopman en sleutelaar, voor u in mijn goede goed in het zweet ga staan werken. Hm? In naam der hm, Ja. Als je met geweld wel begint. <laughs> uh, hier die fiets. Die zet ik onderaan. De... Ja. Uh, maar eerst komen jullie even naar boven, hè? Ach, niet dat goede dag zeggen. Ze rookt weer van dat doorgeplaste, geplukte matrassenspul, dus uh, gasmaskers... Gas, <laughs> Joost, Joost, Joost, ik moet voor Sperberg thuis zijn. Oh, dan moet je gaan lopen. Dan haal je nog wel. <laughs> Ik weet het, best zwak, ben een fot, maar kan niet laten. Ik gaf honderd gulden voor een echt sigaretje. Ja, zeker die honderd gulden die je me twee maanden geleden hebt afgetroggeld met de belofte niet meer te roken. Dat waren twee gulden, mannetje. Ja, o, ja. Ah, dat was een slechte belegging. Ik ja, van, ja. zeg dat wel. Theo is met Antoinette. En hoe gaat het met de kleintjes? Ik heb melk van Chateau Runderlust. Willen jullie een kopje? Oh, ja, lekker. En dan uh, ga ik met Theo naar beneden voor die achterband. En dit meisje blijft bij jou, wacht niet, hè? Ik kom Alsjeblieft Hij liep zeker vlug leeg hè? Binnen een minuut Wacht ik eh, Ik heb nog een knappe binnenband Eén keer geplakt Die leg ik erop maar je buitenband ligt ook op sterven. Theo, ik zou je een nieuwe achterband kunnen geven, die heb ik nog. Maar daarmee zou je erg opvallen. Ik zoek een oude uit, maar een goede. Eerst even naar je voorband kijken. Hmm, oh, die gaat nog tot de bevrijding mee. Als ze je hele handel niet jatten. Ik, eh... Uh... Ik kreeg een vent hier en die zei dat hij achter een muurtje gemetseld nog een nieuwe fiets had. En wat hij zou opbrengen. Ik zei: als u de kans ziet zijn uiterlijk te veranderen in dat van een wankelvrak 500 gulden. Maar uh, als hij eruit ziet als nieuw, geen cent. Nou, die pikt hem of op, op slag. Ziezo, alsjeblieft, dat is gefixt. Jij kunt weer fietsen met je vrachtje, bedoel. Ga eens even zitten, Theo. Hier op dit kistje. Eén ding is duidelijk. Jij kwam hier niet alleen voor die achterband, hè? Je zit met dat Joodse meisje. Heb je de hele dag met haar geleurd. Je ziet eruit als, haar, als de dood van Ypres. De hele dag. Doe dat rot weer. En uh, hem niet kunnen plaatsen. Ze is een fijn kind. Ja, er waren er met smoesjes. En er waren er ook die eerlijk zeiden dat ze bang waren. En een paar oude mensen die principieel weigerden... omdat het gods wil zou zijn dat de joden... Rotoorlog. Al die mensen waar je vandaag geweest bent. Je dacht ze toch genoeg te kennen. Ik ken ze allemaal. Behalve dan die oude mensen die van God wil. Maar op die andere dacht je toch te kunnen rekenen? Ja, soms terecht, maar die deden hun portie al. Eén mevrouw moet morgen naar het ziekenhuis, één echtpaar zijn nee, terwijl ze het beste hadden kunnen zijn. <lacht> maar als er nu eens geen oorlog zou zijn gekomen... dan zou het tussen de mensen die door de mand vielen en de lui voor je nog respect hebt geen enkel verschil zijn geweest. Ze zouden allemaal hun fatsoen hebben bewaard tot hun eindje. Dat is waar, Ja. Het is merkwaardig dat zoveel mensen zo goed weten wat anderen zouden moeten doen. Maar zelf doen ze dat niet. De mensen zoeken voor zichzelf uitvluchten die ze niet voor anderen laten gelden. Mijn tocht van vandaag. Ik heb mensen bezocht die jaren ken. Nette mensen. Vaak ook aardige mensen. Maar de meesten wisten toch wel voor elke oplossing een probleem. Joost, het is half acht. Ik rij de mensen nog een half uur over. We gaan naar boven. Maar uh, eerst dit. We nemen dat lieve kind niet in huis geef je geen reden op. Ik vertrouw op onze vriendschap. Ik vraag je niks. Ik zal ook geen antwoord geven. Zo, zijn jullie er weer? <laughs> nou, wij hebben <laughs> ons best geamuseerd, hè. Het beste wat je <laughs> ja. doen kunt. Oh, oh, Theo. Hebben jullie een verhaal klaar voor terug? Dat hebben we. Hoe oud ben jij, schoonheid? Dertien, meneer. Tenminste, geen gezeur met bb's. Ach, niet heb je stukken papier, potlood. Ik schrijf nooit iets op, maar uh, nu moet het toch. Graag je persoonlijke gegevens. Dat zie ik jullie maar even. Mathilde Koenders. Geboren ja. 10 juni 1930 in Utrecht. Ouders, achterneef van mij plus en Mhm. Mm Omgekomen bij het Amerikaanse bombardement van 31 maart van dit jaar. tijdens een bezoek aan de Schiedamse weg in Rotterdam. Dat was de nieuwste vaste afspraak met geld in zaken mensen die gemakshalve spoorloos moesten zijn verdwenen. Mm -hmm. Ouders woonden in Utrecht. Mathilde logeert sedert maart in Lucia en dan juist daar. Maar, maar oom. Ik, ik heet het dus weer Tilly van den Heuvel. Dat hadden we ook afgesproken voor het geval. Ja, dat... en nu heet je anders. Net als ik. Moet ik dat repeteren? Voor op weg, naar huis? Je moet zelf geloven dat het waar is. Maar bij thuis, dat kon niet. Liesje en, en die anderen. We gaan naar ons huis. En uw vrouw dan? Ik ben bang dat Mijn ze... vrouw is gewend te accepteren wat niet anders kan. Repeteren dus. Mathilde Koenders, geboren 10 juni 1930. Je echte geboortedag. Dus daar kun je niet vergissen. In Utrecht. Ouders. Oom Zeg het eens. Hoe heette mijn moeder? Een meisjesnaam in haar voornaam. Van de Heuvel. Die naam zit er bij je in. Uh, Rut kan niet. Uh, Maak daar zwaantje van. Dat lijkt op kakentje. En de voornaam van mijn vader? Hoe heette je vader echt? En is een voornaam dan. Frans. Daar maken we Frans van. Nog eens. Mathilde Mathilde Kungers, Koenders. geboren 10 juni 1930 in Utrecht ja. Halt afslaan Wat maken ze hier zo laat op straat? We hebben geprobeerd eieren te kopen bij boeren en verderop. Daardoor is het te laat geworden. Maar ik ben nog voorsperd uit thuis. U voert geen licht. Oh, dat heb ik niet gemerkt. Het is ook zo'n klein lichtje. Persoonsbewijs? Onder van de jonge dame. Uh, die heeft nog geen persoonsbewijs. Het is nog geen veertien. Ach zo. De jonge dame moet maar even hier komen. Want ze blijven staan. Wie heet u? Hoe heet dat meisje? Uh, Mathilde Koenders. Noemt u haar zo, Mathilde? Nee, nee, nee, wij zeggen Tilly. Wat is hij van u? Een dochter, nietwaar? Nee, nee, geen dochter. Ze is een dochter van een achterneef van mij. Frans Koenders. Hij is omgekomen bij een Amerikaans bombardement op Rotterdam. Datum? Uh, maart van dit jaar, ik dacht de derde. systeem. Wie vlucht krijgt de kogel. Heinz, kom maar hier. U weet dat u strafbaar bent, nietwaar? Ja, herr. officier. Kein officier. Ik ben een officier. Veldwebel. Jawohl, heer Veldwebel. Ik had het niet gemerkt. Dat ontlast u niet. U bent strafbaar. Uh, Veldwebel, mijn tante zal zo ongerust zijn. We zijn nog nooit na thuis thuisgekomen. En, en we zouden het hebben gehaald als de lamp van mijn oom niet kapot gegaan was. Belooft u mij dat u verder naar huis loopt? Onverrecht fietsen is verboden en ongeveer ik. Uh, ik beloof dat ik verder zal lopen. Laat hem de fiets hier aan. Uh, Veldwebel, mijn oom is apotheker. Hij moet vaak met spoed medicijnen wegbrengen voor zieke mensen. En er is geen personeel meer voor te krijgen. De meesten die werken in Duitsland. En mijn oom brengt medicijnen weg naar Duitse zieken. Hij kent alleen maar mensen. Nou, ja, zo. Uh, u loopt naar huis en u mag voor deze keer uw vies nog meenemen. Maar pas me nou voor een volgende keer. Dank u wel. Het best dat ze ons nog eens aanhouden. Om te controleren of we wel naar het adres gaan dat op het persoonlijke staat. Je hebt je prima geweerduifje. duifje. Met een slim, dapper ding. nooit Ik had er zelf eerlijk gezegd ook moeite mee. Oom. Oh. Duitje. Ik wil niet meer... Ik wil niemand in gevaar brengen. Jij brengt niemand in gevaar, mijn kind. Dit is een gevaarlijke tijd. Dat is heel wat anders. Ons enig verweer is dat we alle voorzorgen nemen... ...die we zo kunnen bedenken. En als uitkijken naar de kleinste kleinigheden waar je over kunt struikelen. En zou niemand er vandaag geweest zijn om voor ons te praten? Nee, we kunnen gerust zijn. En dan zou die Veldwebel niet bij ons komen kijken? Inderdaad, ons. Ben je mal? die zijn al zo lang vergeten. Ja, je maakt er een grapje van. Maar er zijn echte dienstkloppers bij. Ik vind in deze tijd alleen maar leven van minuut tot minuut. Pieker niet meer over wat achter ons ligt en ook minder over wat voor ons ligt. Tilly, we gaan achterom. Ik loop straks als we bij het paardje zijn voorop. Ik weet precies hoe verpassen het is... en dan kan ik voelen wanneer we bij onze achtertuin zijn. Oom! Oh, Oom! Oh. Duifje! Ik ben hier. Kom maar. Ik was u kwijt. Geef me maar een hand. Dan raak je me niet meer kwijt. U zult me nooit meer kwijtraken. Geluisterd naar De Ronde van 43, een hoorspel geschreven door Gijsbert van Rossum naar het rijknamige boek van Hangie Knap. U hoorde Hans Carstenbarg als Theo Koenders, Lisbeth Struppert als Antoinette zijn vrouw, Tera van Homeijer als Tilly, Gert was Wim de Meijer, Van Derenberg Jan Borkes, Ida Van Derenberg Emmy Lopez-Diaz. De Jong werd gespeeld door Johan Sierag, zijn vrouw Co. door Rik Schagen. Guurt was Hans Hoekman. Dien zijn vrouw, Paula Major. Laurens van Doeren, Sakko van der Made, Karel van Münster, Paul van der Lek. Truus van Münster, Joke Reitsma Peter Lusse speelde een jongen. Hans Vierman, Anton Driesen. Maria Lindes, Frida Driesen. Gila Vrijzen, Joost van Amerongen. Joke Rijts Mahagelen, Hagelen, dubbelrol. Agnita, de vrouw van Joost. Hans Vierman, eveneens een dubbelrol, een eerste Duitser. En Gijs van den Heuvel, een tweede Duitser. Technische realisatie, André Janssen, Ferry van Nimwegen en Gijs van den Heuvel. De regie had, Justine van Maren.